In de manenschijn, in de manenschijn Klom ik op het trapje naar het raam, zijn. Maar je wacht het niet, maar je wacht het niet. Zo doet de vogel en zo doet de vis. Zo doet de duizendboot die poetsen is. En dat is één, en dat is twee. Tante en daar is recht, en daar is krom. En zo draaien wij het wielje nog eens om.